Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Ho, ho. Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Hoekstra van Financiën wil strengere regels voor banken... en betere bescherming voor consumenten tegen de hoge schulden. Dat staat in de agenda Financiële Sector... die de minister aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vanwege de ING-affaires rond de salarisverhoging... en het falend toezicht op Witwassen... wil het kabinet onder meer de beloningsregels aanscherpen... Daarnaast moeten consumenten beter beschermd worden tegen overmatige schulden. Meer dan een kwart van de kopers op afbetaling heeft een betalingsachterstand. Er zou daarom een reclameverbod moeten komen voor flitskredieten met buitensporige leenvoorwaarden. Steeds meer mensen reizen met een internationale trein. Het aantal treinreizen vanuit Nederland naar Parijs... steeg dit jaar vergeleken met 2017 met 6 procent... naar Berlijn met 9 en naar Brussel met 12 Volgens NS Internationaal is dit onder meer te denken... doordat steeds meer mensen milieubewust zijn... en de trein als een alternatief zien voor vliegen. Het briefje dat rondging onder een paar spelers van het Nederlands elftal... in de slotfase van de wedstrijd tegen Duitsland in de Nations League... heeft 35.000 euro opgebracht. Dat gebeurde tijdens een veiling van de Johan Cruijff Foundation. De opbrengst komt ten goede aan een Cruijff Court... en een Childcare center in Zuid-Afrika. Op het briefje stond onder meer dat Virgil van Dijk in de spits moest gaan spelen. De verdediger maakte in de slotfase de 2-2... waardoor Nederland zich plaatste voor de finale ronde van de Nations League. Manchester United heeft per direct afscheid genomen van trainer José Mourinho. Hij zat sinds mei 2016 bij de club. De Portugees was de opvolger van Louis van Gaal. Manchester United won onder zijn leiding drie prijzen: de Community Shield, de League Cup en de Europa League. Dan nog het weer: het is droog vandaag en een graad of vijf. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Dennis Mooy van de ANWB.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 Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl. ZFM. Ho, ho, ho, Dit is kerst met ZFM Met nu, nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Dat zijn waarschijnlijk politici in, uh, in, dop, in de Dop. Maar laten we het eens even <coughs> over hebben: over LHBT aan zee. Met een puntje op de T. Ronald Huis. Welkom. Goedemorgen. Uh, fijn dat ik hier aan tafel mag, uh, mag verschijnen. Um, even correctie op mijn achternaam. Uh, Huiskens. Ja, Net al als in uh, duet en duel. Hueskens. Ja, Het klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk is het vrij simpel, uskens. <laughs>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 8 procent, okay. ja. En als we nee, het dan ik, hebben ik over... We telden ze bij elkaar op, dus dat mag niet. Nee, nee, nee, nee. nee, nee blauwe... Ik wou... Zeven onder de mannen, zes onder de vrouwen, dan kom je gemiddeld, tussen de trans erbij, kom je de totale bevolking op tussen de 8 en de 10 procent ja, okay, precies. Ik. Ja precies, ja. ja. en eh, dat is uit het onderzoek is dat ook gebleken namens de, nou de Rucht Stichting. En we, trekken dat, we passen dat toe op, zeg maar. Eh, wat is het, Zandvoort heeft 17.000 inwoners? 17.000 ja, 17 nou, ja, inwoners, ja inderdaad. Nou dan zit hier eigenlijk eh, een flinke LHBT community.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 Uh, uh, nul cafés meer. Ik, uh, denk, ik denk dat we... Uh, je hoeft niet per se aparte horecagelegenheden te hebben... Uh, om het te merken. Maar uh, daar kwamen de mensen samen.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 En Amke ik zal de naam toch even noemen. En wij gaan het hebben over, over de sprookjeswandeling uh, op 22 december. De sprookjeswandeling is niet meer weg te denken, Martine, in, uh, in het dorp. Klopt. Al heel veel jaren. Ja, hoeveel onge ongeveer? Ja, ja, nou, ja Ik zit, ik zit ik zat er ook ik, naar, ik naar te kijken. Ik maar. denk een jaar of tien? Elf. Elf? Of was vorig jaar een tien? Oké. Okay. Elf. Krijg ik net door. Van de ik PA. Weet, van, van, van betrouwbare... <laughs> betrouwbare dorp. Hey, nee, het is van uh, een... een betrekkelijke kleine sprookjeswandeling... met ja. alle respect... Ja. is dat ongeveer uitgegroeid tot... Uh, uh, nou, een, prachtig, heel veel, een prachtig evenement. Uh, ja, ja. Hoe, hoeveel hoeveel sprookjesfiguren lopen er nou wel niet rond? Ja, het, het is niet goed te tellen... maar ik, ik, denk, zeker, nee. Nee, ik denk zeker wel meer dan veertig.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 Het boekje kost 5 euro. En één boekje kan je op handtekening jacht. Maar er zit ook kortingsbronnen in. Gratis chocomel, een gratis sprookjesoliebol bij, uh, bij Harry. Een betoverde uh, appel. Een betoverde appel best nu, weet je, die je in de chocola mag dopen met spikkels. En we zijn weer natuurlijk gigantisch blij met de ijsbaan. Hè? Er zit ook een ja. kortingsbron van de ijsbaan in. Is het zo dat dat steeds meer uitbreidt? Uh, uh, chocola doet mee, uh, de, me, van meer bedrijven, ondernemers?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 Zeven uur is de afsluiting in de protestantse kerk. Ja, kwart dus voor, zeven. voor zeven, zeven willen we dus ze zo'n beetje... Na, ze naar binnen, binnen, naar binnen lopen en ja. dan uh, wordt de kerst gezongen tot half acht? Nee, tot zeven uur. Tot zeven uur. Dus een kwartiertje, even Kortierje, over 7, zeven, dan, en, dan, weet je, maar wat voor zeven willen we ze graag in de kerk in En wel. gedurende de sprookjeswandeling is er de hele tijd poppenkast in de kerk. Dus poppenkast en muziek, dus als kinderen moe worden van het wandelen, gaan ze gewoon even lekker ja, naar de poppenkast Ja, je kan kijken. lachen over die poppenkast, maar we vonden het zo jammer dat die vorig jaar... Om vooral niet kon komen. Okay. Maar hij is er gelukkig weer. Hij is echt niet alleen voor de kleintjes leuk, maar ook voor ja, de Ik Je uh, moet echt komen ja, ro kijken. Roy, Roy vindt heel zand wat op dat slaan. Dus oh Nou, nou, dat nou, dat nou, dat nou wel ja, wel. dat nodig <laughs> je hierbij uit ja, weet je, want dit is echt de super poppenkast buiten de andere poppenkasten. Uh, ja, ja, en en, en, en uh, we hebben oh. nog niet verteld dat er ook nog een kerstman zit op een troon. De is, is, is, is, is de kerstman weer op het terras van XL? Ja, dat kerstman met zijn vrouw uh, zit op het terras bij met XL. Met zijn vrouw? Ja, de kerstvrouw. Die is er ook kerstelven dan? Ja, die, ja, die, ja, die, die komen ook. Die, oh, die, ja, ja, die kan je niet op een stoel vastbinden. Die lopen vast oh, ja, ja, gewoon. Die, die blijven wel die... even oh, okay. voor de ja. foto's. Die hè. Een rond. Ja. En ook uh, voor de inwendige mens, voor de sprookjes, van, uh, wordt ook voor gezorgd. En daar zijn wij we natuurlijk weer. Uh, Hartstikke blij met de ondernemers van het Kerkplein. Hè? Zekers. En wat wat doen doen voor de auto uh, die dan? Nou ja, voor ons. Voor de vrijwilligers. Oké. Okay, ja, ja, uh, en het plein, we zijn uh, zeer... Met een, een broodje met uit, uit, en een ja. worst bij de Hema. En we krijgen nou, een zoek die, van Albert Heijn. Omdat je steeds groter d -d wordt met zoveel uh, sprookjesfiguren, ja. de poppenkast. Het zingen moet begeleid worden. Ja. Ja. Uh, hoe groot is die groep ongeveer? Er komen rond 65 personen. Ik zat bij Ja, Er zijn ook mensen die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 wat groot voelen, maar ja, ja, stoere piraten kunnen we er wel bij hebben hoor. Kijk. Het is echt voor de allerkleinste van Zandvoort. Hartstikke leuk. Ja. Ik ben ook niet zo groot, maar ik ben er toch iets te oud voor. Denk ik. Nou, ja, maar nee, maar je bent kijken. niet te oud voor. Ja. Want ze kunnen, kunnen speciaal speertje ook, ook nog als je als een sprookje voelt. Absoluut. <laughs> ja, Zeker. Bedag uh, <laughs> Je uit. Kerst 11 rooi. Het in Disney rondwandelt, zo leuk is het. klinkt heel erg gezellig. Muziek erbij, gezelligheid.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 Kep met Skyline Sandvoort gewonnen, beschikbaar gesteld door Rabbel. Een cometpakket voor vier personen, beschikbaar gesteld door Marcel's Vers Theater, is gewonnen door Ineke Marcel. Le Cardobon, 15 euro, beschikbaar gesteld door de Sandvoort Apotheek. S. Moulet Joke van Zon heeft gewonnen een Dames of Heren hakken vernieuwen... bij Shana's Chouriper...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 Tenminste, de, nou, eerste de eerste dertien. Ik merk dat mijn collega Peter Tromp uitgeput raakt van al die prijzen. Ja, hij komt plaat. adem tekort. Hij is no normaal gesproken is hij nooit zo lang aan het woord. Ja, normaal haal je ook adem tussen de prijzen ja, door. Ja, ja, ja, ja. ja, maar een ik, moest blauwe blauwe ik moest toch, ja. toch ja, ja. ja. blauw. Dus ik neem het van hem over. Ik... Uh, Peter, het tweede gedeelte. Ja, ik ben ook gewend om slap te praten. Ja, nou, dat hebben we gezien de heel de voorstellingen al meegemaakt. Ja. Ja. En dan moet je vanavond weer. Vanavond weer.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 Dierendokter Sand wordt beschikbaar gesteld aan J. Pelen Dijkema. Een cadeaubon van 15 euro. Beschikbaar gesteld door VlugFashion. Gewonnen door Thea Koper. Een zak oliebollen en wederom appelflappen erbij. Door Harry Vaasen de Oliebollenkraam. Gewonnen door meneer of mevrouw M. Ruul. Een pizza van Tasty Corner. Gewonnen door uh, William Keur.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 Goed. Dat was weer een hele mondvol. Dat was weer een hele mond vol, Als ja. gebruikelijk elke week prijzen. Ja, ja. Uh, aan het eind is er weer een uh, grote, grote uh, Dan kom je met vuile zakken vol deze kant op. Juist. 29 december. Dan, ah, dan is er ook de trekking van de winkeliersvereniging van de Pakvalstraat. Echt waar? Ja. Is er een winkeliersvereniging op de Pak Ja, Straat. Bruis, zon, Bruis van de vereniging. Ja, van de vereniging is van de 29 december gaan wij uh, de hoofdprijzen uh, verloten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 Dan moet ik even het antwoord schuldig blijven. De hoofdprijzen worden beschikbaar gesteld door de Rabobank. Met een aantal. Uh, de HEMA. Uh, Stiphout geeft een hoofdprijs. En er zijn er nog een tweetal. Maar uh, dit is een omissie. Nou, dat geeft ik niet, want eigenlijk je, jullie, jullie, jullie komen nou, volgende week. Uh, dat ga ik toch weer doen. Dus. We, volgende week worden de hoofdprijzen bekendgemaakt. Waar we, we laten de mensen even in spanning.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 En er wordt gebeld. Ik moet even Leuk. naar de secretaris toe, want die rent weg en komt terug met de lot. Ja, ik zal uh, meneer Tromp, onze gewaardeerde voorzitter van de OVZ, even corrigeren en interrumperen. Uh, de hoofdprijzen uh, oh. zijn als volgt. Ach. Ach. Een Samsung Soundbar oh, ja. Ja, ja, het beschikbaar gesteld door radio. Stiphout staat op de lot hoor, trouwens. Ah. Uh, domino's Pizza <laughs> een jaar lang eten. Een jaar lang pizza? Ja, het is, het is onvoorstelbaar. onvoorstelbaar. Uh, wat de gevolgen daarvoor zijn, daar is de OVZ niet voor aansprakelijk. Eén pizza per week. Uh, twee jaarkaarten beschikbaar gesteld door het circuitpark Zandvoort. Hotel Hoogland bestelt beschikbare één overnachting, inclusief ontbijt.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 Wish I was at home for Christmas. Bang, that's another bomb on another town while Lizard and Jim have.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 Bijvoorbeeld over die kaartjes moet je ook iets inbrengen. Hoe lang heeft het hele, uh, de hele raadsvergadering geduurd? Nou, een uur en een kwartier, zoiets? Nou, wel wat langer. We zijn er ongeveer uh, een uur een drie kwartier wel geweest. Ja, Dat is maar, best wel intensief natuurlijk. Ja, ja, maar volgens mij het hele debat duurde een uur en een kwartier. Ja, zoiets. Welke stellingen waren er nog meer?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 En ja. dan komt dat goed. Maar je vindt gratis of goedkoper zwemmen oh, waarschijnlijk ook heel erg leuk? Ja. Nou, dan komt dat ook goed. Dus het is eigenlijk een win-win situatie in alle gevallen. Ja. ja. Ella en Puk, ontzettend bedankt voor jullie komst. En nog veel succes. Fijne ja, ja. weekend, fijne kerst. Doeg. Tot ziens. Oh.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 Ver van huis, maar in mijn sas met de flammen. ZFM, dan stuur je allemaal fijne dagen.